Is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485 AM Dit is Café René. Hé hey René, je bent er weer. Hallo luisteraar, hallo. So high, we're flying up on an airplane ride, just my baby and me. So high, it happened last night. a groovy kind of script, so feeling so out of sight. I felt the world around me spin and just all in hands. Falling in love, forgetting our cares, we left the world behind us. Up on an airplane ride, just my baby. Play and ride. Ik zou tegenwoordig wel drie keer uitkijken voordat ik in een vliegtuig zat. Maar Het geeft toe, het is ook een beetje afhankelijk van de bestemming, natuurlijk. Muziek van die anders was dat. Vrienden, vijf uur geweest op deze donderdag. Van harte welkom weer. We gooien ze weer een uurtje lang voor je open. Tot zes uur is dit. Café René, Radio Waar het voorjaar vanaf achteruit. Ze zingen dan nog niet voor niets. Af en toe een beetje over de zomer. Earth and Fire en 78 Avenue. Donderdag alweer. Prima dagje achter de rug. Tenminste, waar ik vandaan kom. En uh, dat ziet er voor de komende week ook heel erg prettig uit. Qua voorjaarsweer. Meer daarover straks in de weerbericht bericht Na de Artiest van de Week. En verder hebben we veel muziek in het café vandaag. Well, I tried to make it Sunday. But I got so damn depressed. But I set my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 Je schijfjes van Amerika, zojuist dat 1485. Sister Golden Hair en Vogue hoorde Dancing the Night Away. Deuntjes ooit, uh, ooit gebruikt door een omroep... die beweerde dat ze in de zomer altijd naar je toe kwamen. En uh, Dat doen ze tegenwoordig niet meer. Hè? Ze blijven nu veilig in hun eigen studio zitten... om gewoon iedere dag dezelfde 800 platen... in een iets andere volgorde te draaien. Ja, het, uh... Goed idee. Het is maar waar je, je geld mee wilt verdienen, zullen ze maar. Ja, ja oké, okay, ze verdienen meer dan niet. Dat is dan ook wel weer zo. Hé, hey, dit is een van die hele leuke, lieveliedjes van Martine Bijl. Benjamin met zijn rood geruite petje, oude jas en grijze plukbaard, Met zijn 65 plus kaart, knip er op een goede dag tussen. Hoien in een boomgaard. Het leven was een grote rondtaart zonder eind. Van noord tot zuid. En verleden, daarin was hij best tevreden. Met de zon in zijn gezicht en met een hart vol echt plezier. Benjamin, als er ergens nog een god is, hoop ik dat hij jou ziet lopen. En een plekje voor je openhoudt, waar je net zo vrij bent als hier. Die dame met die ontzettend lieve uitstraling. Volgens mij is het ook gewoon een hele lieve vrouw. Ja. Ze is nog steeds herstellende. Ik meen van een hersenbloeding of zo. Maar het schijnt langzaam maar zeker de goede kant op te gaan. En daar zijn we natuurlijk blij mee. Het liedje over Benjamin was dat nog een keer. De gekneusde azalia in Den Haag. Vooral uw hak, snee en kamerplanten. U kunt bij ons terecht voor de gewone borstbloemen, al dan niet verlept op het elastiekje. En voor amateurheksen hebben we kruiden op voorraad. En let op de maandelijkse aanbiedingen: de Afrikaanse Gnoebegonia, de Erectus Staafgrisant, de Trillers Gigantus en de Bosnische gatenplant. Alleen bij de gekneusde Azalia in Den Haag. Bij McDonald's over de ton. I -a -i -a -o. Je maatvoet al de luchtballon. I -a -i -a -i -a Binden hier en krampen daar, nog voor het toetje, ben je klaar Bij McDonald's over de tong ia i a, -i -a Bij McDonald's over de tong ia i a, -i -a Je endeldarm die maakt een sprong Ia-i-a-o c cheese heerlijke cheeseburgers met schimmelkaas, zouten ham en antibraagmiddel Bij McDonald's over de tong I -a -i -a 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. veel platen heeft gemaakt, maar eigenlijk maar echt doorgebroken zijn met dit mooie nummer Only One Woman, muziek van de marbles. Zo is het bijna tien voor half 6 geworden. Straks doen we de artiest van de week. En heb je zin om te dansen? Dan is dit de muzikale uitnodiging. 18, 18. Nou, de uitnodiging ligt er in ieder geval. Invitation to Dance at 85. De muziek van Kim Carnes was dat. Els 1485 met halve twee plaatjes starties van de week. En nu terug naar 71. Since the day I left, I've Een vaag groepje waar eigenlijk weinig mensen van gehoord hebben. Maar ze hebben zulke leuke plaatjes gemaakt. Morning Mist noemden ze zich. En in 1981 teisterden zij heel laag de hitparade. Met All the Time It Was You. Ja, en deze manier heeft iets meer gepresteerd. Qua namensbekendheid Elton John. En de club at the end of the street. Zo is het half zes. Dan gaan we naar de Amazing Stroopwafels. Café de Week. van de Week. En mijn opa gedaan, hoe doet er een neef, en hoe doet er een vriend. En wie weet hoe dat nou mijn buurman weer vindt. En wat, en wat heeft het fatsoen voor geschreven, mens durft te leven. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas. De paadjes waar langs je mag gaan en roepen ook hoe als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je aan de armen moet geven, mens is dat leven. De mensen, ze schrijven je leefregels voor, ze geven je raad. En ze roepen in koop, zo moet je leven Met die mag je omgaan, maar die is te win Met die moet je trouwen, ook al heb je geen zin En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen En je wordt genegeerd, als je het anders zou doen Als had je iets vreselijks misdreven Mens is dat leven Het leven is heerlijk, het leven is mooi Vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi Mens, durft te leven Je kop in de hoogte, je neus in de wind En lap aan je laas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 Ik niet van jullie Alberti, weet Amazing Stroopwafels. Ja, ik ervaar het leven als een soort dodelijke ziekte, maar dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. beetje genieten op zijn tijd, dat kan natuurlijk helemaal geen kwaad. zijn. dat was ook het advies van deze jongens. Onze advies van de week, die Amazing Stroopwafels. Dit is Els. Dit is Els. Bijna vijf over half zes inmiddels. Els Eet smakelijk. Bij een smakelijke maaltijd hoort een smakelijk weerbericht. Het blijft voorlopig rustig voorjaarsweer, kan ik je melden. Met geregeld zon, af en toe wat bewolking. Maar het blijft wel droog. Overdag wordt het een graadje of 13. En de nachten die blijven met circa 3 graden nog wel behoorlijk aan de koude kant. Tot en met het weekend houden we dit weerbeeld. En ook deze temperaturen. Maar na het weekend dan gaan naar verwachting de temperaturen overdag nog wat verder omhoog. Tot gemiddeld een graad of 17. Kijk, dat begint erop te lijken. En ook de nachten worden dan wat minder koud. Kortom, het lijkt erop alsof de lente weer een beetje dichterbij begint te komen. I saw her in the rain. Rain me. Uit de Flower Power tijd. Je weet wel, die tijd dat iedereen met bloemetjes in zijn navel liep... en daarna naar de huisarts kon met een ontsteking. Dus het uh, leuke tijd van start. De Cow the Rain, the Park and other things. Nou, de regen laten we weg, hebben we net afgesproken. We blijven dus uh, het park en de andere dingen over. Nou, ik weet wel leuke dingen hoor, voor in het park. Uh, uh, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet wat jij denkt. Gewoon lekker een beetje wandelen in het zonnetje. Hè? Dat is lekker. Uit 81 nu. The Sisters legends. Time's a struggle. Zuster Sledge uit 81 alweer. And we're all American Girls. Ja. Nou, er is inmiddels één uh, zuster Sledge, moet ik zeggen. Minder, want die is niet al te lang geleden vrij onverwacht overleden. Door natuurlijke oorzaken, heeft onderzoek uitgewezen. Heel triest, de andere zusters Sledge hebben laten weten dat ze gewoon doorgaan met het maken van muziek. Ruim 10 overal 6. En uh, ik zit me een beetje te bedenken: wat zal ik vanavond eens gaan doen? Nou, ik denk dat ik het wel weet, want dit programma. Uh, draait normaal gesproken op, op drie computers. En, en nu maar op één. Omdat een uh, van mijn katten het leuk vond gisteravond iets te veranderen in de bedrading achter de computers. En uh, ja, dat mag ik dus vanavond zien te herstellen, maar dan moet wel de halve studio uit elkaar. Nou ja, goed, gezellig. Met dank aan de poes. Ja, leuk hoor. Heerlijk, huisdieren, je geniet er zo van, heet die bezig. Dit is het clubje nog: De band is dit and time to kill. Nu, eindelijk op dvd. Alle avonturen van Nederlands meest ranzige ridder Floris de Flapper. Alle afleveringen op zes dvd's. Inclusief de making-of en de nooit uitgezonden afleveringen... ...Sindala en de slippende sandalen... ...en gutsende mutsen in het meppende muiderslot. Floris de Flapper, een ridderlijk cadeau voor een ridderlijke prijs. Zij heeft een grote prijs. Doos, een hele grote berendoos. Oh, die doos, dan krijg je echt niet vol. Verzamel alle beren in een speciale berenverzameldoos. Nu bij de Magere Hein Supermarkten. Teddyberen, knuffelberen, woeste natteberen, natte beren, bruine beren, ijsberen. Alle beren. Bij iedere 500 euro aan boodschappen ontvang je gratis een beer. Spaar ze alle 60 bij de Magere Hein Supermarkten. Ga de keer met iedere beer. Nu bij Magere Hein. 1485. Die blonde. Oh, Anniet. Uh, oh. Nat plekje onder mijn oksels kreeg ik al van die meid. Abba was dat. En as good as new uit 79. En uh, de band daarvoor nog. Uit de successen. Time to kill. 10 voor 6. Bijna tijd voor de show Maar ik heb deze mooie nog voor je: Madrugada. where we consider it God never said Now there were days we would fall Those sky and stars would shine no more Oh, it's alright with me We just don't talk it over and Stay the rest of this day This bed, it's so. This old house, this old house, where every door is open, to get real slow, this old house. De mooie platen gaat het niet om, maar hij zingt over This All House, dan mag je aannemen dat er wel wat aan gedaan moet worden, maar in het tempo waarin hij zingt, zal de renovatie erg lang gaan duren, denk ik, maar dit This All House. Ja, inderdaad, het is, zit er alweer op, Café René, voor vandaag. Ik heb een beetje moeite met afscheid nemen, want ik had nog zoveel willen zeggen eigenlijk vandaag, maar ja, mijn tijd is om, Zometeen meteen de afwasshow met Ferry den Hartog. En gelukkig weten deze mensen wel hoe je afscheid moet nemen. Show you the way to go van de Jacksons. Café in eerste morgen weer om 5 uur. Ik wens je een hele fijne avond. El's nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Consumenten hebben in januari 2,7% meer besteed dan in januari 2016, dat meldt het CBS. De groei is van dezelfde orde als in de drie voorgaande maanden. Consumenten gaven vooral meer uit aan artikelen voor woninginrichting... en ook werd er net als in december aanzienlijk meer gas verbruikt, Maar dat kwam door het relatief koude weer. Volgens de CBS-consumptieraders zijn de omstandigheden voor de consumptie in maart nog gunstiger dan in januari. De Telegraaf Media Groep TMG verkoopt zijn huis- en huisbladen aan BDU-Media. Door de transactie blijven vrijwel alle bladen bestaan, met uitzondering van enkele zoals Almere vandaag. Van de 108 banen komen er 32 te vervallen. TMG had al een reorganisatie van het onderdeel aangekondigd omdat de huis- en huisbladen onvoldoende rendabel zijn. Volgens TMG is het voortbestaan van de meeste bladen nu verzekerd. De Japanse premier Abe ligt onder vuur omdat hij geld zou hebben gedoneerd aan een nationalistische school. De schooldirecteur heeft verklaard dat Abe via zijn vrouw Aki een envelop met geld op de school heeft laten bezorgen. Abe's vrouw zou directeur van de school worden, maar ze heeft zich inmiddels teruggetrokken. De regering ontkent de gift, maar de schoolleider heeft zijn verklaring onder Ede herhaald in het parlement. Het weer nog even, vanavond blijft het droog, maar er zijn enkele wolkenvelden. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 4 graden in het zuiden tot dicht bij het vriespunt in het noordoosten van het land. De wind is oostelijk. Tot zover, het Radio ELS Nieuws. Dit is Radio ELS op AM 1485. 24 uur per dag, de beste Oldies op Radio ELS.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 the same It was a knock on the door A thump on the floor And the point It's the same She got life wel een paar blauwe handen gekregen van het meeklappen hoor, van deze Elspraat. <laughs> Wat een heerlijke Elsplaat. René die is ook speciaal nog even gebleven om even een dansje te doen samen met Els. Op die hoge plateaus uit de jaren 70. 1974 noteerden we voor nut en dynamite. En het is de voorlaatste keer dat je moordt in de avond De kom is in de borden, de kom in de Welkom, dames en heren, kinderen, oude vandaag, opa's en oma's bij de Afwasshow hier bij Radioals 1485. Den hartog neem je weer mee een uurtje tijdens het afwas tot 7 uur vanavond. Het is vandaag donderdag alweer 23 maart van het jaar 2017, nog één weekje en er is gewoon alweer een volkwartaal voorbij van dit jaar. Wat gaat het toch ontzettend hard. Er is het eerst zo maandag en is het zo weer weekend. In ieder geval voor Londen is het gewoon alweer lekker weekend, dat weet je. We hebben natuurlijk ouwe nog. Ja, niet dat we stilzitten hoor, we hebben hier genoeg te doen, maar dan meer van hobbyachtige aard, zoals dat heet. Nou, wat gaan we allemaal doen? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk, het weerbericht om kwart voor, overzicht van de tv-programma's wat er op de buis is vanavond, we zullen eens even door het internet struinen of er nog wat leuke nieuwsberichtjes zijn, of minder leuke, dat kan natuurlijk ook, en we hebben natuurlijk muziek, bijvoorbeeld van Sherry van Loe en de Hollywood ja, de Volendamse formatie Left Side komt voorbij, De Sioux Sailor is de leuk van vandaag, Ronnie Tober, Kennewick, Green, Joe Tex, The Move uit de jaren 60 normaal gesproken, maar dit komt uit 71 staat hier, ik geloof er helemaal niets van, Chris Andrews, The Pretenders, <coughs> maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden uit 1967. Hier zijn The Beach Boys bij Radio 1485 en het heet allemaal Then I Kissed Her. Well I walked up to her and I asked her if she wanted to dance, she looked awful nice and so I hoped she might take a chance. When Kenbaar, het geluid van de Beach Boys natuurlijk uit de jaren 60. Den Eikisten. Het is een vrij druk avondspits hoor. 74 files, totale lengte 330 kilometer. Een van de langste die staat op de A15 Europort Rotterdam. 19 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen het knooppunt Rosenburg en Rotterdam-IJsselmonde. Radio Els, Ferry Den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio Els. 2, Now the reason we're here, as man and woman, is to love each other. When love walks in the room Everybody stand up Oh, it's good, good, good Like Brigitte Bardot Now look at the people In the streets, in the bars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 This way, your eyes are blue like the heavens above. Talk to me. the reason you're here every man every woman is to help each other and stand by each other when love walks in the room everybody En haar boy samen met de pretenders natuurlijk uit 1981. En bericht van de liefde, The Message of Love. Ik heb hier ook een bericht van de liefde, maar dan over lichamelijke liefde. En dat is in islamitische landen natuurlijk helemaal taboe. Maar dan moet je eens even luisteren naar het volgende bericht. Een islamitische televisiezender in Senegal heeft kijkers geschokt door een half uur lang harde porno uit te zenden. De mediawaakhond in het West-Afrikaanse land heeft een verklaring geëist voor de onacceptabele blunder. De private zender Tuba TV zendt meestal religieuze programma's uit zoals theologische discussies en preken van prominente imans. De circa 30 minuten durende pornofilm die maandag, maandagmiddag onaangekondigd op het scherm verschenk kwam voor de kijkers dan ook als een totale verrassing. Tuba TV reageerde woensdag schriftelijk op de porno-rel. De zender sprak van een criminele raad door mensen met een verborgen agenda. Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de gevraagde uitzending. Ja, het zal je toch maar gebeuren daar. Hè? Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Trouwens, hier in Nederland natuurlijk ook niet op Nederland 1 of zo. Op zomaar op zomer op een saaie maandagmiddag een pornofilm. 1969, Chris Andrews, Pretty Belinda. She on a boat house, down by the river.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 Just for a look. For a look at pretty Belinda Now I have went, uh, my pretty Belinda and that's what I said, uh, my pretty Belinda She gave me a heart and made me a promise We live apart, but Belinda is honest We live in a boathouse down by the river Everyone calls her pretty Belinda heeft eind jaren 60, oh, halverwege jaren 60, een paar uh, aardige hitjes gehad natuurlijk die Chris Inloos. Dit was er eentje van Pretty Belinda, oftewel Pretty Els. Luisteren op de AM 1485 in het westen en noorden van het land. En natuurlijk bij Jan Chicago in het oosten van het land op de 1476. En anders natuurlijk via de diverse webplayers van Radio, Else, uh, www .radio Els. www.radioels.nl Even goed zeggen, Hartog. En uh, daar kun je ook in het gastenboek een berichtje achterlaten. De Ava Show. 20 uur per dag, 1485 AM. Radio Els. Over vanavond gesproken, wat hebben jullie op je bord liggen? Smaakt het allemaal een beetje? Rond de klok van een uur of kwart over zes ben je thuis daar aan tafel met die dampende aardappels en zo natuurlijk. <laughs> Ik zie dat helemaal voor me. Nou, hier moeten we het helaas doen met een frietje en een, brood, en een broodje frikantel, want Els had totaal geen zin om te koken vandaag. Een Franse politie die heeft een inbreker opgepakt die vast zat in een winkelruit. Hoe is het mogelijk? De Franse politie reageerde op een melding van een inbraak en trof ter plaatse de inbreker nog aan. De man was vast te komen zitten in het gat wat hij in de winkelruit had geslagen. De bijzondere aanhouding werd gedaan in het dorp Marlou-Richeré in de Pyreneeën. Dat meldde de Franse nationale politie op Twitter. De man had met een hamer een gat in de winkelruit geslagen, maar kwam toen hij er vandoor wilde gaan vast te zitten in het gat. De 46-jarige dief werd door de brandweer bevrijd uit zijn benarde situatie. Maar zijn vrijheid werd niet direct ontnomen, want hij werd natuurlijk uh, aangehouden. Ja, ja, ja, Die dieven worden dan een beetje slordig en uh, ja, ze denken niet meer na. Hè. Ze rammen er maar zo op los en dan kan het natuurlijk wel eens fout gaan. De sommige vrouwen doen dat ook trouwens. Vooral een beetje de big fat boomen. En Joe Tex maakte in een plaatje over 1977. En Can bump no more? 3 nights to Jotex had er een hit mee in 1977. Dat betekent dat we hem in de toekomst dit jaar in de historische top 40 gaan tegenkomen. Natuurlijk op de zaterdagmiddag. Ain't gonna bump no more with no back. <laughs> Met no big bad Ik vind het een heerlijk plaatje. Over die top 40 gesproken en over de tipperaden. Even luisteren, want op 1 april gaat er iets veranderen. De ELS-Zaterdagmiddag gebeurtenis. Vijf uur ouderwetse hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Elstop Stop 40 en van 4 tot 6 de Tipparade. Sommige muziek breng je een beetje in een weemoedige stemming. Bij jullie misschien niet, maar bij dit plaatje bij mij wel een klein beetje. 1974, wel heerlijk natuurlijk. kennen we weer Corine? who do you think you are? We gaan zo meteen op naar het uh, tweeluik. En weet je wel, oh ja, even wachten. La, <laughs> oh wat is dit allemaal? Oh jee, oh jee, oh jee. We blijven 1974. Ronnie Tober en Mama weet wat goed is. Jawel. Die jonge man, ik bel je op. Heb je even tijd? Zij ha Oh. Geet het. En komen jullie samen vanavond recht naar huis? Zij haar, Mama. Je ziet veel rare dingen, s'avonds op de buis. Zij haar, Mama. Maar jij bent de allernetste jongen die ik ken. Zij haar, Mama. Is een goede handen, bij zo'n echte gentleman. Zij haar, mama. Er zijn ook van die jongens die willen naar het bos. Ze willen daar gaan zitten met zo'n meisje op het mos. En gooien in het donker dan alle remmen los. Dus jongeman, niet. Een toepassing dat Els altijd weet wat goed is voor mij. Ben ik ben het meestal niet mee eens, maar goed. Maar ik krijg wel elke dag chocolademelk met rum erbij, want dat is goed voor mij, zegt Els. niet over 1974, mama weet wat goed is. Gewoon een heerlijk gezellig plaatje op de donderdagavond. Zo, we gaan eens even kijken naar vandaag in het verleden. Het is vandaag de 82 e dag van het jaar, deze 23e maart. En er komen er nu nog 283 in 2017. We gaan even terug naar 1956. De Nederlandse organisatie voor internationale bijstand, NOVIP, wordt opgericht. En tegenwoordig heet deze organisatie Oxfam NOVIP. In 2009 stapt Kathleen Aarts uit de Belgische medegroep K3. Ja, dat was toen een heel drama, hè? iedereen jank op de tv en zo. Dit is ook uh, wat minder goed nieuws. De executie van Ype Boukens de Graaf was in 1860 de laatste voltrekking van de doodstraf in Friesland in vredestijd althans. En Vandaag in 1997 vinden in Beverwijk de gevechten plaats tussen de supporters van Ajax en Feyenoord, waarbij één dode valt. En deze slag gaat later de boeken in als De slag bij Beverwijk. En vandaag in 1998 de film Titanic wint 11 Oscars en evenaart ermee het record van Ben Hur uit 1959. In 1801 was het een slechte dag voor Tsaar uh, Paulus I van Rusland, want hij werd namelijk vermoord door een groep Russische officieren. En in 2005 D66 minister Tom de Graaf van bestuurlijke vernieuwing treedt af nadat in de nacht van Van Tijn de gekozen burgemeester door de Eerste Kamer is getorpedeerd. Toen wilde D66 nog veel meer democratie. En ja, ik heb daar tegenwoordig zo mijn twijfels over of ze dat nog wel willen. Even een beetje sport, in 2006 vandaag darter Raymond van Banneveld gooit als eerste Nederlander ooit een 9-darter op een televisietoernooi tijdens de Holsten Premier League. New York bleef vandaag in 1857 de wereldprimeur van de personenlift met een valbeveiliging. Ja, daarvoor was dat er zeker niet, kon je er zo van afvallen. En uh, leuk autonieuws, want vandaag in 1948 wordt de Citroën 2 CV, oftewel de lelijke eend of de geit, en doop gehouden en Stanley Pons en Martin Fleisman maakten vandaag bekend in 1989 koude kernfusie te hebben gerealiseerd, geen idee wat het inhoudt. Nog even de weersextremen voor vandaag, 1958 hadden we de laatste minimumtemperatuur, min 6,6 graden en de hoogste maximumtemperatuur was in 1945, 20,4 graden. De langste zonneschijnduur was in 2003 met 11,1 uur. En de langste neerslagduur was in 1987 maar liefst 15,6 uur. Dan gaan we hier lekker naar het tweeluik toe. Ik heb hier een hele mooie tweeluik van Sailor. Ben ik gek op het groepje uit de jaren 70. Plaatjes komen dan ook allebei uit 1975. Als eerste Sailors met Sailor. En daarna gaan we de file in met de Traffic Jam. Tweeluik nu, nu, nu. money, get yourself in the town. Don't lay down, need to now, sailor. What's his name for?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 The crazy race began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 Het zijn ook een beetje de voorspellingen voor Nederland de komende jaren dat het verkeer hier helemaal vast gaat lopen. Nou, we maken het hier natuurlijk bijna dagelijks mee in de show. Soms zijn er dagen dat wel meevalt, maar zoals vandaag is het toch prachtig weer. Het zonnetje schijnt zelfs nu nog. <coughs> en toch stond er meer dan 300 kilometer gewoon aan file. Jorden het leuk voor vandaag. Heel erg mooi, sailor met sailor en de traffic jam uit 1975. De Tweede Kamer is vandaag voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeengekomen. Van de 150 leden van de Oude Kamer vertrokken er maar liefst 71. De nieuwe Kamerleden werden beëdigd na het uitspreken van de eed of de belofte. De Kamervoorzitter van de vorige zittingsperiode, Kadija Arib leidde de vergadering. De griffier nam eerst voorzitter Arib, die hoopt dat de camera volgende week weer zal herkiezen, de belofte af. Daarna volgden de andere 149 leden. Er zijn veel nieuwkomers in de Tweede Kamer. Daarna nemen acht bewindslieden van het demissionair kabinet Rutte 2 plaats in de Tweede Kamer. Vijf nieuwe Kamerleden zijn overgekomen uit de Eerste Kamer. Vier van hen zijn van PVV-huizen. De vijfde is Martin van Rooyen van 50PLUS, die in de jaren 70 alleen in de Kamer zat als CDA'er. De drie Kamerleden van Denk bleven enige tijd staan uit protest tegen... De plaats in de vergaderzaal die aan hen is toegewezen. Ja, ik heb dat beeldje gezien. Ze zitten helemaal verstopt ergens achterin of zo. dat vinden ze niet zo leuk. Nee, ik kan ik me voorstellen. We gaan even hier lekker terug naar de show. uit 1968. Don't you cry for a girl. Ja, houd het maar eens tegen, hè? met le voor deur. weet je wat dat betekent? Le voor deur liefde verdriet, Theo van Es, de show is natuurlijk in 1968. soms er al over. Don't you cry for a girl. Radio 1485, de show is nog een minuutje of 20 bij je. Je kent ze wel, maar lang niet meer gehoord. Radio Els frist je geheugen op. Radio Els op. Frist je geheugen op. Flashback. Ik moet eens herinneren dat ik dit ooit van de radio heb opgenomen op een kassettenbranche. Ja. Vreemd is dat hè? dat dat zo blijft hangen. Like a low low low locomotion, je hoorde left side uit 1973. Yeah. En wij gaan eens dus even kijken of er nee lijkt. Altijd dat het allemaal een beetje mooi weer gaat worden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder. Aan zee daalt de temperatuur naar 3 of 4 graden. In het binnenland kan het kwik dalen tot rond het vriespunt zelfs. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. In de middag zijn er vooral in het zuiden en westen wat stapelwolken aanwezig, maar het blijft wel droog. Het wordt 12 tot lokaal 16 graden morgen. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar opnieuw af. Het blijft droog en het wordt 11 tot 14 graden. Zondag zijn er wat meer wolken en de temperatuur wordt dan 10 tot 13 graden. En Na het weekend komt er weer meer zon. De temperaturen dan vanaf zaterdag. Zaterdag 13, zondag 12, maandag 15 en dinsdag alweer 16 graden. Maar de minimumtemperaturen temperaturen die blijven wel zo rond het vriespunt liggen s'nachts. Verder staat er wel een noordoostwind, windkracht 3 tot 4 de komende week. En dat is natuurlijk voor de gevoelstemperatuur niet zo bevorderlijk. Dan is het nog best wel aardig fris hoor. Maar in het zonnetje natuurlijk is het goed te doen uit de wind. De rapportcijfers vanmorgen het fietsweer een 6, het golfweer een 9. Het visweer krijgt een 5. En het wandelweer van meneer baan krijgt een 9 maar het liefst. Els die zat een beetje in een dipje en die vroeg of ik een vrolijk plaatje kon draaien in de Ava Nou, dat doen we dan toch even gewoon. 1979 Lou in de Hollywood. Bananas Hoe bezitten is het allemaal, hè? Ja, ja, ja, ja. Het heet allemaal Kingston Kingston. Goedenavond, je luistert naar de Ava Show. Kingston, Kingston Kingston, Kingston to, to the car So sigarettenmerk, hè? Is dit een beetje een reclame? 1979, Lou en de Hollywood Bananas. En dat heet natuurlijk allemaal Kingston. Kingstong, Kingstong het. we gaan op naar de klok van 10 voor 7 bij Radio Els. Deze plaat heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel, bij Radio Els. Ik heb heel goed geslapen en ik heb een goed humeur. Jij hebt blauwe ogen en een opgewonden kleur. Ik heb twee groene schoenen en ik heb een rood. You fall, ooh ah, ooh ah, how's your heart? How's your heart? Pa De LC-tip is dit zelfs nog uit 1983. Vang me van Sherry zat ook nog een later een hitje met uh, Ik ben een dame van uh, Suriname of zoiets dergelijks. Ja, het was wel altijd wel uh, leuke muziek van Sherry. Zo, luisteraars van dan gaan we eens even kijken waar jullie vanavond kunnen kijken in op de kijkbuis, zoals dat heet, op prime time, hè? 8 uur het kanaal op Nederland 1, om half 9, de misdaadserie Klem. De politie wil een deal maken met Hugo om te praten over Marius. Hanna is Hugo's halve waarheden helemaal beu. en Marius probeert zijn zaken met Wally voor eens en altijd te regelen. Als je daarvan houdt is het weer spannend natuurlijk. Om half 10 hebben we van onschatbare waar op Nederland 1 en gevolgd om 10 voor half 11, we zijn er bijna. Nederland 2 met het mes op tafel om tien voor acht, Tijl B op volle toer om vijf voor half negen, Goede Hoop om vijf over negen, en Nieuwsuur om 10 uur, ETL 4 Goede tijd om acht uur, Help Mijn Man is Klusser om één over half negen, Beaufort om half tien en ETL Leetnijd om half elf. Traumacentrum op SBS 6 om acht uur, Ninja Berrior om half negen. Wat, wat vindt Nederland om half tien en waar gaat het over? Uh, ze spreken zich overal over uit, de Nederlanders, politiek, sport, seks en heel persoonlijk herkenbare zaken. Winston uh, geeft zo nog iets dergelijks. iets dergelijks, legt de vraag hiervoor over aan twee teams. Die beiden bestaan uit een vast teamcaptain en een wisselende gast. En daarna nog om half elf uit van Nederland, de laatste editie, gevolgd door shownieuws, ook al de late editie. De dartliefhebbers moeten weer naar RTL 7 toe, want om half acht begint daar RTL Darts, de Premier League. En dat duurt maar liefst tot half twaalf. Veronica zit weer gevuld, gevuld met de Big Bang-theorie, en hebben we op SBS 8 of net 8, geen idee. A tots of frost, dat is ook wel weer zo'n detective-serie om half negen, en daarna nog zwarte tulp om half elf. Nou, dan hebben we denk ik wel weer zo'n beetje gehad. Dan gaan wij er hier een beetje zo'n einde aanbreiden. We gaan op naar het nieuws en weer van 7 uur. En daarna natuurlijk nog non-stop muziek de hele avond en nacht. Als je niet van de tv houdt hier al die jaren 60, 70 en 80 hits komen dan weer voorbij uit je luidsprekers. Het was vandaag en het is er nog steeds donderdag 23 maart. Wij zijn er natuurlijk morgen weer met de bekendmaking van de nieuwe Elsplaat. Hele fijne avond, tot morgen. Hoi. Oh ja, dit is de laatste, natuurlijk, <laughs> in de boel. Uit 1966 en het hele natuurlijk Substitute. You think we Het Radio Els Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Terreurgroep